Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De controles op het coronabewijs moeten beter. Vooral bij het uitgaan en bij sportvelden wordt er te weinig gevraagd naar het coronabewijs en legitimatie, zegt minister Grapperhaus. Bovendien zijn er volgens hem genoeg voorbeelden voor ondernemers hoe de check sneller kan. Creatieve burgemeesters die zijn gaan werken met polsbandjes voor drukke delen van de stad, zodat je dat daar... Uh, gewoon in één keer kunt uh, controleren. Ik denk dat we echt als we elkaar verder erin helpen, dan is het niet een grote moeite. Het onderzoek waarop de minister zich baseert is gedaan voor invoering van de nieuwe maatregelen. En daarom loopt er nu een nieuw onderzoek. De uitslag wordt onder meer gebruikt om te bepalen of er nieuwe coronaregels moeten komen. Een man uit Drenthe staat samen met 22 anderen in Griekenland terecht voor onder meer mensensmokkel en spionage. Het Griekse OM eist celstraffen tot 25 jaar tegen de groep. De Drentse man zegt dat hij met zijn stichting gewoon vrijwilligerswerk deed op Lesbos, zoals het opvangen van migranten. Het aantal coronapatiënten dat wordt opgenomen in het ziekenhuis is opnieuw gestegen. Er liggen nu 1573 mensen, van wie 326 op de intensive care. In Heerlen en Sittard kunnen geen nieuwe coronapatiënten meer worden opgenomen, meldt 1 Limburg. Patiënten worden naar andere ziekenhuizen gebracht. En dat het knelt in de ziekenhuizen wordt ook duidelijk in Den Bosch. Daar is in het ziekenhuis een radioloog aan het werk met corona. Dat is niet de bedoeling, maar het ziekenhuis geeft aan dat ze niet anders kunnen. Zegt verslaggever Denny Simons. Het ziekenhuis zegt dat er anders andere noodzakelijke zorg in gevaar komt. En in dit specifieke geval, bij die radioloog, gaat dan, zou het dan gaan om een borstkankerprogramma. En als de radioloog niet zou komen werken, dan zouden er de patiënten moeten worden afgebeld. Zegt het Jeroen Bosch ziekenhuis. En daarom werkt de radioloog door. Volgens het ziekenhuis is de kans... Klein dat hij collega's of patiënten besmet. De medewerker werkt alleen in een ruimte en draagt een medisch mondkapje. Het weer, de zon schijnt, maar er kan ook een buitje vallen. Het is een graad of twaalf vandaag. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. De n 504 richting Noord-Garwoude... is dicht tussen de aansluiting met de N9 en de aansluiting met de N245. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en het gaat lang duren daar. Waarschijnlijk nog tot een uur of zes.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 na vier uur al schemerig te worden. Hè? Ja, dat krijg je als de klok een uurtje terug gaat. Eh, albie dan krijg je die L in. <lacht> je hoorde, AHA A.H. En hier, eerst in het de derde uur alweer van Standvoort uh, op zaterdag. En uh, ja, mooie, mooie plaat uit, uh, uit de jaren 80. Het derde uur, wat gaan we daarin allemaal doen? Nou ja, over een uh, tweetal platen uh, waarschijnlijk gaan we uh, pit report en dan uh, gaan we terugkijken naar de uh, Eerste twee vrije trainingen die inmiddels zijn verreden in Mexico gisteren... Uh, voor de, de grote Grand Prix die morgen om 8 uh, uur s'avonds Nederlandse tijd zal aanvangen... Maar we hebben natuurlijk eerst nog een vrije training... die vandaag om zes uur wordt uitgezonden. En de kwalificatie om negen uur, als ik het wel heb. Even kijken. Rare ja. tijd ja. allemaal. Ja, rare tijd. Maar ja, we moeten ook gelijk door straks. En naar Schiphol, anders halen we het. <lacht> Dat gaat niet meer lukken. Dat ja. <lacht> moeten we heel snel zijn. Ja, ja. Uh, goed, dus pit report. Kijken we terug op de, op de vrede en vrije trainingen van gisteren. Uh, dan hebben we natuurlijk ook het slot nog van de voetbalwedstrijd... SV Zandvoort tegen FC Aalsmeer. We gaan natuurlijk nog even schakelen met Jan van der Leden, die druk is met, met de, de QR-codes te controleren. Die man is van alle markten thuis. Nou, hij zei het vanmorgen, ik had hem even aan de telefoon... hij zei het vanmorgen, als zo meteen naar het clubhuis... dan ga ik natuurlijk controleren, nee. zegt hij. Nee. Ja, wie moet het anders doen, hè? Klopt. Nee, het is een voorzitter die van alle markten thuis is. Maar goed, de tussenstand daar is nog steeds vooralsnog 0 tegen 0... Half vijf hebben we dieren dier van de week. En deze week hebben we weer een nieuwe binnengekomen hond. En die luistert naar de naam Lucy. Uh, het gedicht van de dag. Ja, op vele verzoek. Uh, ja, en natuurlijk ook al de nodige uh, discussies in het dorp. De bankjes. Of de bankjes, de nieuwe bankjes. Of ze nou aan de, aan de zeereep moeten staan of niet. Of andersom, of richting het dorp. Uh, we weten het allemaal niet. Nog even. En we, kijken, we denken weemoedig terug aan de tijd dat we de witte bankjes hadden. En uh, daar gaat het gedicht van de dag over. Op vele verzoeken herhalen we dat gedicht. De witte bankjes. En wie mag erop zitten? En wie mag er nog op zitten, ja. Uh, goed, uh, dus dat is het uh, derde uur van Zandvoort op zaterdag. Dus alle reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. En we hebben leuke muziek uh, meegenomen. Met name uit uh, de jaren tachtig. En deze kom ik toevallig tegen. De MACBand en Roses Are Red. Apple of my eye Girl, I trust you In all you do And I'm so thankful That you've opened up your heart Lekker terug in die tijd van die, die Kubus, die Rubik-Kubus. Ken je hem nog, Albert-Jan? Ja, draaien, draaien, is draaien. En maar niet voor elkaar krijgen. Nee. Ja, bij mij wel. Bij mij is het uh, helemaal gelukt. Nee, helemaal mooi. In ieder geval uh, The Roses Are Red, de single van de uh, Mac-Band. Zo dadelijk de Pit Report. En als we het over de Pit Report hebben, hebben we het alweer over de Dutch GP. Wat was het een uh, succes hier in Stamford? En dit wil Helmers wat zo mooi werd gezongen door Davina Michel uiteraard. En Daphina Michel heeft weer een nieuwe single samen met Armin van Buren. Hier is ze met de single Hold on. It's not Davine Michel en uh, Armin van Buren, heet Halden. En we hadden het over dat uh, Wilhelmus, weet je wel, tijdens de Dutch GP. Nou, hoe klonk dat ook alweer? laat dat morgen ook maar weer ZFM, horen. Race Radio, Pit Report. Pit Report. En dan gaan we meteen over naar de Pit Report. Vond je er niks aan, Albert Jan, dat je je koptelefoon even af had gezet ik, is, en even afgesloten had? Ik, ik, ik hoef dat niet meer te horen. Nee? nee? Nou, ik wel. Ik vind het hartstikke mooi. En morgenavond weer, toch? Of niet? Dat hopen we wel. Natuurlijk. Jazeker. Nou, vertel. En het ziet er al... Uh, vertel. Vertel. Uh, nou, die start. Ja, oké. Okay. Goed. Uh, wat uh, kunnen we wel over vertellen is natuurlijk eerst twee vrije trainingen... die inmiddels zijn verleden gisteren. Want niemand uh, is in de buurt gekomen van de tijd van Max Verstappen... tijdens de tweede training in de Grand Prix van Mexico. Vrije training. De WK-leider noteerde op zijn zacht band een tijd van 1.17.301. Valtteri Bottas was de enige die binnen een halve seconde van Verstappen bleef... maar ook hij gaf ruim vier tienden toe. De Libburger won vooral tijd in de tweede en derde sector... op het autodromo Hermanos Rodriguez. Die de snelste tijd in de eerste sector kwam overigens van Alfa Taurico coureur Pierre Gasly... eveneens met een Honda-motor. Lois Hamilton zit in de derde tijd op de borden... op iets meer dan een halve seconde van zijn concurrent... Vlak daarachter volgde Verstappens teamgenoot en publiekslieveling natuurlijk Sergio Perez. Verstappen was ook in het medie, op de medium band heel erg rap. Zijn snelste rondje op de zachtste band was nog verre van perfect. Zo liet hij weten over de boordradio. In de laatste fase reed de Nederlanders was gebruikelijk een tweede training. Uh, in de tweede training zogeheten long runs met het oog op de race op de medium band. Hamilton en Bottas probeerden het op uh, zowel de zachte als op de harde, hardste band. De Nederlander was na afloop tevreden met hoe de eerste dag van het raceweekend was verlopen. Het was best een goede dag. De eerste training was lastig omdat de baan heel vies was. Gaandeweg de dag werd er wel steeds beter. De auto werkt goed, maar we moeten, nog altijd ons moeten zoals, uh, we moeten zoals altijd nog wel wat zien te vinden... al dus verstappen voor, voor de camera van Sky Sports. De WK-leider maakt zich ondanks de veelbelovende start nog geen illusies. We hebben er een goed gevoel bij, maar morgen moeten we er staan. Dat is dus vandaag. Er zijn nog wat dingen om na te kijken, maar het is een positief begin van het weekend. En uh, wie uh, in ieder geval al weet op welke plek ze komen te staan... dat zijn Lens Troll en Tsunoda. Want die hebben motoronderdelen uh, vervangen... en zullen dus achteraan starten. Dan, uh, Max Verstappen krijgt vrijwel wekelijks de vraag... of hij erin slaagt zo rustig te blijven onder al die druk... zo ook in Mon Mexico. Maar daartegenover staat het feit dat hij voor het eerst sinds uh, dag 1... een competitieve auto tot zijn beschikking heeft... en de Honda-motor vooralsnog erg betrouwbaar is... Ik wil niet zeggen dat dit het makkelijkste jaar is, maar wel het fijnste, stelt hij over zijn zevende Formule 1 seizoen. Het eerste verduidelijkte hij als volgt: In de achterhoede maakt het niet uit als je een foutje maakt of spint. Maar als je vooraan meedoet, wordt overal een verhaal van gemaakt. En daar kijkt iedereen naar je. Dus in dat opzicht is het niet het makkelijkst. Kijken we even naar de stand in de WK. Momenteel Max aan kop met 287,5 punt. Gevolgd door Lewis Hamilton met 275,5 punt. Op plek 3 valt er Bottas met 185 punten. En teamgenoot van Max Sergio Perez op een vierde plek met 150 punten. Zoals gezegd, vanmiddag om 6 uur is er nog de derde vrije training. En vanavond om 9 uur is de qualifying. Morgenavond om 8 uur start de race van Mexico. En dan houden we nog 4 over: te weten Brazilië, Qatar, Saudi-Arabië en Abu Dhabi. Dus laten we zeggen, we are running out of races. En de punten moeten wel verdiend worden. Ja, zeker. Uitvallen is geen optie meer, uh, albert -Jan. Niet echt. Nee, niet echt. Nou ja, spannend. En zo meteen om 6 uur gaan we vrij trainen nummer 3 uh, beleven. En dan om 9 uur de kwalie vanavond. Morgenavond gewoon lekker racen. En we hebben de zin in. Amsterdamse damesgroep uh, Maitai hoorde je met uh, de single History. Voor het laatste eh, vandaag gaan we weer uh, live schakelen met uh, Duitsjesveld. met Jan van der Leden, de voorzitter van uh, SP Salvoort... en de QR-controleur uh, natuurlijk. Hoe is het daar, uh, Jan? Uh, hebben we nog wat kunnen doen vandaag tegen Asmeer? We hebben heel veel kunnen doen. Het is een hele leuke wedstrijd geweest. Tot uh, vier minuten voor op dit moment... Drie minuten voor dit moment kwamen zij op 0-1 voor de goal. en zojuist maakten zij zijn 0-2. Nee... Dus eigenlijk is de wedstrijd altijd. beslist. Jeetje, oh, jeetje, oh. maar... Uh, ja. Ik Vond je echt, het Was echt een hele leuke wedstrijd, geweest, kansen over het weer. Maar is het dan, uh, Jan, uh, heeft dat uh, te maken met inderdaad die geblesseerde spelers die dan uh, weer, uh, weer meegespeeld hebben... dat het dan toch eigenlijk net te veel wordt voor ze? Ja, je, je, je merkt ook gewoon dat toch die, die spelers die nu weer terugkomen, dat de conditie iets minder wordt. En zoals Jeffrey Janssen, die dan anderhalf jaar niet heeft, vorig heeft, vorige week tegen Eidel, is Edo, gekomen. En, ja, dan merkt je toch dat hij geen, geen conditie was. Hij is net met kramp uitgegaan. Het water is net uh, alles gebaseerd hetzelfde, uh, uitgegaan. En dat is jammer. En er komen jongens van tweede in die ook al een wedstrijd gespeeld hebben. En dan merk ik toch dat het iets, uh, iets minder wordt in spel. Ja, dus, uh, dus eigenlijk net, uh, net niet. Gewoon, dus een mooie wedstrijd, ja. maar net niet. Maar, maar we gaan straks de uh, winterstop in. We krijgen nog twee weken rust, geloof ik nu. En dan komen er weer meer jongens terug. En uh, wordt er wordt weer continu getraind. En zijn de jongens die nu net terug zijn, die zijn ook weer flutter geworden. Ja, dus, uh, nee, ja, de, en als je zag vandaag, was echt leuk hoor. Dat is echt een gewone Ja, en dan zie je uiteindelijk zie je de eindstand uh, in, in de boeken staan en dan denk je van is het niet helemaal goed gegaan. Uh, maar uh, dan toch, op het veld valt het mee, dat hadden we de vorige keer ook al. Maar op papier is het, als je het op papiertje staat, is het dan heel anders dat je gewoon in realistisch bent in een fiets. Ja, in, uh... je, ziet dat, je ziet dat het goed voldoet wordt, je ziet dat die gasten ervoor vechten en dat er galven zijn nou ja. en dat moet wel lukken natuurlijk. Dat ligt niet altijd. En dat, dat, je zit nu even in het hoek van klappen vallen. Dat uh, is een oud gezicht, maar het, het is wel zo. We hopen even dat de winterstop zeg maar, weer wat, wat positiviteit in de, in de ploeg kan krijgen. Hè. Dus nou, Dat is er sowieso wel, maar dat, dat, dat, dat ze gewoon op het veld ook weer sterker gaan worden. En wanneer, wanneer is die winterstop, zei je? Nou, die winterstop al vanaf half december zijn. Half december, dus we hebben nogal wat wedstrijden te spelen voor die tijd. In de competitie heb je ook drie periodes. Hè. Die eerste periode kunnen we natuurlijk wel op ons uitschrijven. Ook ja, er zijn nog vier wedstrijden te spelen voor uh, de winterstop. De laatste wedstrijd die uh, wordt verspeeld op 11 december... dat is uit tegen DVVA. En dan hebben we de winterstop. Dank je, dank je, dank je. Ja. Graag gedaan. Oké, okay, vier. <laughs> <laughs> nee, maar we, we hebben nog twee periodes, hè? So. Ja, ja, ja. Nou, klopt. En uh, als je als je fit bent... en uh, als je dan met de volkanige selectie speelt... dan zie je ons echt maar hoog eindig. Ja. En dan gaan we echt wel een periode pakken en dan gaan we ook naar, door naar een uh, periode-kampioenschap. En daarna als je niet bij de promovenda pro promo eindigt, dan ga je voor pro een pro-spelen in die... Uh... Ja. Oké, okay, nou ja, we blijven positief. Jan, dank je wel voor uh, vandaag. Een hele fijne zaterdagavond. Zometeen gaan we gewoon met de Formule 1 bezig, toch? Ja, natuurlijk, absoluut, ja. Zes uur, zes uur de derde vrije training en dan om negen uur hebben we de kwalificatie vanavond. Oh, kunnen We kunnen we lekker op de bank kijken. Zo, dat dacht ik, dat dacht ja. ik. Dankjewel voor vandaag en tot de volgende keer. Oké, tot nu Oké, hoi. hoi. Tot zover deze single van uh, Alison Moyer en All Cried Out. Uh, volgens mij uh, een van de grootste hits die ze gehad heeft. Uh, we gaan, uh, ja, het is uh, half vijf geweest, al lang. Ja, ik hoor iemand blaffen gewoon en grommen eigenlijk ook. Ja, dat zal Lucy wel zijn. Ja, Wat? want Lucy is een uh, Mechelse herderdame van net één jaar. Ik ben uh, gevonden toen ik helemaal alleen op straat liep. Zoekend naar mijn baas liep ik door Limburg. Maar helaas was deze, uh, was deze weg. Niemand heeft mij opgehaald. Ik heb al even in het asiel in Born gezeten... maar ben nu verhuisd naar Zandvoort-aan-Zee. Mensen zijn superleuk. Ik ben echt gek op aandacht... alleen moet ik wel leren dat ik niet tegen iedereen op moet springen. Dit gaat wel al beter, hoor, bij mijn vaste verzorgers... maar nieuwe mensen begroet ik graag met een dikke lebber in de nek. Ik moet nog veel leren en heb de neiging om mensen vast te pakken bij, met mijn bek. Ik zoek dan ook een huis zonder kinderen... Mijn nieuwe baas moet actief zijn en uh, mij aan, met mij aan de slag gaan. Ik zoek mensen die ervaring hebben met herders en die mij veel kunnen leren. Mijn verzorgers vinden dat ik weinig heb geleerd en daardoor heb ik uh, vervelend gedrag aangeleerd. Ik vind het namelijk superleuk om achter dingen aan te jagen. Ik ben al heel goed aan het oefenen en het gaat al steeds beter, al zeg ik het zelf. Wel met de hulp van mijn verzorgers, want samen is alles veel beter. Ze vertellen u graag wat de juiste manier is om met mij om te gaan. Ik doe gewoon echt heel graag mijn best voor u... en hierdoor val ik, uh, val, valt er nog heel veel te bereiken samen. Andere dieren zijn rare wezens en ik blaf ze graag weg. Als ik blaf gaan ze namelijk vaak weg en dat is nou net mijn bedoeling. Mijn verzorgers zeggen dat dat helemaal niet de bedoeling is... en dat ik moet leren om hier anders mee om te gaan. Ik hoop dat u mij hierbij wilt helpen. In het asiel ben ik al even in de woonkamer alleen geweest. Dit is voor mij het fijnste als ik in de bench zit. Het is belangrijk dat het alleen zijn rustig kan worden opgebouwd... en dat de bench een veilige plek voor mij is... en dat ik me hier, als ik hier alleen, word gelaten. Als eenmaal mijn ergste energie eruit is... dan heb ik ook echt tijd om rustig te knuffelen met u samen. Ook luister ik dan ook natuurlijk veel beter... en vind ik het ook leuk om een denkspelletje te doen... Een hond in de school is erg aan te raden om samen een goede band op te bouwen. Ik, ik begrijp dat ik best een hoop vraag van mijn nieuwe baas, maar ik beloof u dat ik u zoveel liefde voor terug ga geven. Wie heeft voor mij dat huisje waar ik zo naar verlang? En waar verblijft Lucy? Lucie verblijft momenteel in het dierenhuis Kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Lucie verdient een thuis. Dus ga voor Lucie of de andere leuke dieren inderdaad naar de Keesomstraat nummer 5. Wij gaan weer uh, wat muziek draaien. Ken je de single van uh, Boudewijn de Groot nog, Avond? Ja, dat, die, die, die staat in de top, uh, top 1000. Ja, die even. staat heel hoog. Die in de 1 gestaan de, geloof ik. Op nummer 1. Ja, in, in ieder geval een top 10 uh, notering voor uh, Ja. Boudewijn de Groot. Hij heeft dat nummer opnieuw uitgebracht. Op dit moment, awesome moment. Met een, uh, met een uh, Friese dame. Ze heet Kriet. En uh, Boudewijn de Groot. Ze zingen samen Ik Beloof. Want zo noemen ze dat nummer dan. En die gaan we nu uh, voor je uh, draaien.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 En misschien heb ik al tegenzet. Ik vrees je door de straks te lezen zonder bosking afkuier je langs het woeste stroom. Uren langzaam wakker worden, zwevend door de tijd. Ik sjoeg het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 Mm-hmm. Van de uh, avond hoor je, Riet. en uh, Boudwijn de Groot, en ik beloof, dat bedoel ik dus. Zodat ik het mooie gedicht van de dag, de Witte Bankjes, maar eerst de nieuwe single van Jawel, sinds 77 jaar, hè? daar hebben we het over. De Anne Ross, and thank you. The blood running through my veins. Sunshine when there's only rain. You're the reason my heart keeps learning. Survive the highs and lows. Sometimes that's how life goes. But together I know we'll make it. I wouldn't change a single day. No one else makes me feel that way. I know you take care of my heart. Een, uh, 77 bent. En je kan nog zo zingen, Albert Jan. Dat is toch prachtig. Ja, er zitten wel knopjes tussen, denk ik. Ongelooflijk, ja, dat moet dat wel. En als je die foto op de hoek ziet van deze Thank You, dan denk je ook, nou, dat is een meisje van uh, in de twintig of zo. Uh, ja, het klinkt goed in ieder geval. Ja, de Thank You. Het gedicht. Ja, we verlangen allemaal naar de witte bankjes. De mensen die het verkeerd zien, denken dat de witte bankjes die je op de boulevard en in het dorp ziet staan... gemaakt zijn voor mannen met buikjes of invaliden. Maar dat is een absurde gedachte, want in werkelijkheid zijn ze daar... en dat is bekend, om plaats te bieden aan beginnende liefdes. De geliefden die zitten te zoenen op een bankje... zonder zich iets aan te trekken van die schuine blikken van de brave voorbijgangers... De geliefden die zitten te zoenen op een wit bankje. Terwijl ze steeds pathetisch... Ik hou van jou zeggen. En ze hebben van die sympathieke smoeltjes. Ze zitten hand in hand praten overmorgen... Over het lichtblauwe behang. Dat de muren van hun slaapkamer zal bekleden. Stilletjes zien ze zichzelf al zitten. Zij aan het lezen hij aan het klussen. In de zekerheid van een welbevinden... en ze kiezen de voornaam van hun eerste kindje. Als de heilige familie zo en zo twee... van die nietsnutten op haar weg tegenkomt... slingert ze hem ongeëvenaard onge verfijnige woorden naar het hoofd. Wat niet wegneemt dat heel de familie... vader, moeder dochter, zoon en heilige geest... zich graag zo nu en dan zouden willen gedragen als zij. De geliefden... die zitten te zoenen op een wit bankje. Zonder zich iets aan te trekken... van die schuine blikken van de braven voorbijgangers. De geliefden die zitten te zoenen op een wit bankje. Terwijl ze steeds pathetisch... ik hou van jou zeggen... hebben van die sympathieke smoeltjes. En als na verloop van maanden... hun mooie vuurige dromen zullen zijn bedaard... als de hemel voor hen bedekt zal zijn met een grote, zware wolk... zullen zij ontroerd opmerken dat het een van die straten is... op een van die witte bankjes... dat zij het beste deel van hun liefde hebben beleefd. De geliefden...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 to say goodbye mm -hmm.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 Dat was even een mooi blokje, zo achter het geweldige gedicht De Witte Bankjes, uiteraard. Je hoorde als eerste de single van Jason Donovan en Sealed White Kiss. En daarachteraan weer One Night in Bangkok, de single van de Murray Hatch. Nou, het zit er alweer bijna op de pop, en de pop, en de pop. Dan hebben we wel goed nieuws. Ja, voor de, nou ja, de Primera División. Bijna Barcelona. Barcelona, die staat momenteel op de negende plek. En speelt tegen Celta de Vigo en die staan op de 14e plek. En de tussenstand na 41 minuten spelen is... 0-3. Wat? Ja, Barcelona speelt uit. Dat even voor de, de bijgezet. Oh, dat nog, ook ja. dat nog, o, maar dat ja, nog. Ja, Xavi komt terug, hè. De oud-speler die wordt de nieuwe, nieuwe trainer van uh, Barcelona... Dus ze zullen zich allemaal wel in de kijker willen spelen... Uh, voor de nieuwe trainer van Barcelona. Daar zit dus 3-0. En dan zeggen ze allemaal van, nou, zie je nou wel. Koeman weg. Ja. Hè? De, de tegenstanders van Koeman heb ik het over. Ja. Dan nog even snel naar het World Endurance Championship... waarin Racing Holland ook meedoet. Overal momenteel na ruim... Uh, uh, uh, uh, uh. Het is de acht uur van Bahrein die wordt verreden. En er, wordt, er zijn nog drie uren van over... Overal staan ze op de negende plek, maar in hun klasse, de LMP2, staan ze zesde. Eh, maar in het Pro-M, want als je een amateurrijder in je team hebt, heb je weer een aparte klasse. Daar gaan ze op voor het kampioenschap. Dus het is wel een zaak dat die auto blijft rijden. Ze hebben nog ruim drie uur te gaan daar in Bahrein. Dus fingers crossed voor racing voor Holland. Want zo heette dat vroeger, hè? Ja, het is nou... mooie tijd. Ja, <laughs> mooie tijd. Maar goed, de, de, Van Eert, de amateurcoureur uh, in dit team... die moet minimaal een aantal uren achter het stuur zitten... anders is het uh, ongeldig. Ja, maar dat zou je dus zien als hij dan rijdt en de, de professionals die zitten in die andere teams achter het stuur. Dan levert hij plaats in. Hij vond zichzelf op een gegeven moment ook terug op een negende plek in de, de lmp 2 klasse Maar uh, Van der Garde heeft dat weer teruggebracht. Stop, stop, stop, stop, stop, stop. Fred, Fred is er weer. Ja, zo na vijf uur. Wij zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Dag. things in love bait. They can really mind you mind.